Mooie belofte, hè? Zo aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Johanna, I Never Drink a De single van Alexander Curly. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na twee uur. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Het is lekker aan het sneeuwen buiten. Witte wereld. Goedemiddag luisteraars. Wederom welkom live vanaf het Witte Gasthuisplein. Rob, ook hartelijk welkom. Ja. We was zijn plaatje, er weer. Was dit plaatje nou voor jou bedoeld? Ik ben uh, ridder te voet. Jij bent ridder te voet. Ja okay, heel verstandig. Heel verstandig. Ja, de bromfiets heb ik maar thuis gelaten hoor. Dus, uh... Goed luisteraars, uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda. En om, gevolgd om kwart voor vier...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 Uh, maar heeft zich er enorm goed uh, doorheen geslagen en heeft in het uh, laatste in de finale ronde gewonnen met 179 gram. Een uh, zeer verdienstelijke presentatie. Maar nou dus, toen ze waren al die, uh, die granalen waren gepeld en toen. Uh, Weken daarna nog granalen zitten eten. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. We hebben er een aantal hapjes van gemaakt. Uh, we hadden in totaal 50 kilo ongepelde granalen die uh, oh, ongepel, uh, gesponsord ja. waren door, uh, door Thalassa Huigmolenaar en Anita. Ja.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 mountain i must climb feels like a world upon my shoulder But through the clouds i see Aanstaande maandag dan is hij verkrijgbaar bij Café Oomstee aan de Zeestraat. We hebben het over de oprechte Oomstee-courant. De vierde uitgave alweer. En hij zit bommetje vol met informatie. En uiteraard leuke foto's. Dus zeker de moeite waard om die krant te gaan halen. Even naar half drie. Hoog tijd voor het weerbericht met collega Vos. Ja. Albert Heijn. Albert Heijn, oh ja.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 www.meteopagina.nl De website van uh, onze eigen weerman uh, Lex van der Hoorn. En ik sluit me helemaal aan bij Albert-Jan. Dus als je de weg ontmoet, pas op wat het is. Spek en spek. Dan kan je beter ridder te voet worden. Dat dacht ik ook. Ja, dat heb ik ook gedaan. <laughs> ja. Want, uh, ik zag me niet op de scooter weggaan. Nee, dat gaat niet lukken. Dat wordt niks. Nee, dat is niet verstandig niet. niet, niet. Dat gaan we ook niet doen. <laughs> we gaan wel lekkere muziek voor je draaien. De nieuwe Marco Bosato is hier. En waterkans.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 dat mijn thuis was al die tijd. or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 608 95 11 december, de Snertwandeling. En tot zover weer het nieuws bij CFM, bij Sovjet op zaterdag. zou dadelijk, uiteraard, weer veel meer, maar eerst weer meer muziek. Toch, Albert Jan? Zeker weten, Zeker weten, Oké, okay. nou dan gaan we er weer eentje draaien. Hier is uit de jaren 80, de single van Kim Carnes en Betty Dave was New York snow She got Betty Davis beside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 Yeah, my mind set on you. And this time I know it's real.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 Dat had ik gehaald uit het stukje met oog en oor debatplaats door. En dat zijn dan stukjes die mensen mogen insturen.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 shame we miss. Ooh, ooh, ooh. Such a shame was after 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al twintig jaar